Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbalmakelaar Mino Raiola is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Raiola had veel invloed in de voetballerij doordat hij zaakwaarnemer was van hele bekende voetballers, zegt sportverslaggever Arno Vermeulen. Zoals Paul Pogba, Erling Haaland, een van de grootste talenten op dit moment, en Slatan Ibrahimovic. Hij begeleidde die spelers de afgelopen jaren. Het ging al een lange tijd slecht met de gezondheid van Raiola. Er werd zelfs al twee keer gezegd dat hij overleden was. Maar de Italiaans-Nederlandse voetbalmakelaar sprak dat zelf tegen. Mino Raiola was 54 jaar. De Europese Unie wil de import van Russische olie aan het einde van het jaar stoppen. In de tussentijd zou de import al flink verminderd moeten worden. Het gaat om een voorstel waar alle EU-lidstaten mee moeten instemmen. Het was weer een superdruk op Schiphol vandaag. Op de drukste momenten moesten passagiers buiten met hun koffers wachten. Sommige reizigers moesten twee uur wachten voor zij door de security konden. Schiphol had al aan vliegtuigmaatschappijen gevraagd om vluchten te schappen. KLM gaf daar gehoor aan en cancelde voor vandaag en morgen zeker 47 vluchten. En in Emmen wordt op dit moment flink feest gevierd. Daar worden de spelers van FC Emmen gehuldigd. Voor het eerst in hun clubgeschiedenis werden zij gisteren kampioen in de keukenkampioendivisie. En net een half uurtje geleden begon de huldiging met een open busrit door het centrum van de stad. Dat klonk zo. Na de rondrit wordt het team nog toegejuicht door supporters op het Stadionplein. En dan wat weer. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het is een graad of 11. Morgen lijkt het vandaag droog met soms wat zon en het wordt ietsje-pietje warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Is het weer gezellig, hè, fred hij? Die zwoele zomernachten waren zo fijn. Veel mooier dan een droom kon het niet zijn. Met jou de hele zomer onder de mooiste sterrenhemel. Die zinnende nachten van ons twee. Stil bij de zee Maar wat ben je vanavond, wat ben je vanavond? Was je maar bij mij Zal het nooit vergeten Onder de mooiste sterrenhemel Die zomer vloog voorbij Zo vliegens vlug. Als ik mijn ogen sluit Dan wil ik snel weer terug Naar die eerste avond Dan was je weer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 106,9 FM van je vond. Je had toch even met me kunnen praten Dan was het allemaal niet zo gegaan Dan had je mij toch zeker niet verlaten Maar jij bent nu ineens hier ben vandaag Die brief die jij hier achterliet Met een paar woorden meer of niet, daarvan krijg jij dat flink spijt. Jij had het kunnen weten schat, dat ik beslist geen ander had. Wat jou wil ik met heel mijn hart niet kwijt. Want wat zo mooi had kunnen zijn, blijkt nu een droom alleen voor mij. Waarom doe jij mij nu zoveel verdriet? verdriet? had het toch een mooie tijd. Nu zit ik hier in eenzaamheid. En komt een dag dan krijg jij hier van spijt. is dat nu voorbij en dit had voor mij veel langer mogen duren want jij bent die enige voor mij ik kan het eigenlijk nog niet geloven dat jij hier niet meer in mijn leven bent waarom denk jij toch dat ik heb gelogen en vind je mij een die brief die jij hier achterliet. Met een paar woorden meer of niet. Daarvan krijg jij ooit op een daglief spijt. Jij had het kunnen weten schat. Dat ik beslist geen ander had. Want jou wil ik met heel mijn hart niet kwijt. Want wat zo mooi had kunnen zijn. Blijft nu een droom alleen voor mij. Waarom doe jij mij nu zoveel? Drie. We hadden toch een mooie tijd Nu zit ik hier in eenzaamheid Er komt een dag, dan krijg jij van spijt is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Geen dag gaat voorbij, geen nacht zonder dromen met jou in mijn hoofd. Waar wij samenkomen: mijn hart gaat tekeer naar jou steeds maar weer, heb ik zo'n verlangen. Engel van mijn dromen, geef me vleugels om aan jou te kunnen zijn. En houd me dan als stevig vast, neem me mee tot aan jouw paradijs. Sla je pot af en sluit me in je hart en laat me daar nooit vrij. Zonder ons ontwaken, is een droom van jou en mij. Vol passie, vol vuur, kijk jij uit jouw ogen, waar ik in verdrink. En mee wordt gezogen, en speel je jouw spel. Zou ik op je aanzet, jouw temperament, brengt mij in extase. Ik geef me vleugels om in jou te kunnen zijn. En houd me dan een stevig vast. Neem me mee tot aan jouw paradijs. Sla je pot op het me in je hart. En laat me daar nooit vrij. Nooit meer zonder ons ontwaken. Het is een droom van jou en mij. Je houdt als ik dwaal in de mist Jij kan de zon laten schijnen En de wolken verdwijnen Met je stralende laag Vleugels om aan jou te kunnen zijn. En hou me dan stevig vast. Neem me mee tot aan jouw paradijs. Sla je op en sluit me in je hart. En laat me daar nooit vrij. Nooit meer zonder ons ontwaken. Het is een droom van jou en mij. Meer zonder ons ontwaken, is een droom van jou en mij. In jouw blik, jij bent die lach nu kwijt. Weg tegen een traan, tegen die eenzaamheid. Zo kort na het geluk, moet je door het gaan. Maar ik wijs je naar die weg, kijk mij eens aan. Of gewoon mezelf, want ik ben ik, en jij bent jij. Maar vanavond gaan we los, en morgen is pas morgen. Dank en gezelligheid, eventjes geen zorg. Radio 106.9 FM Stemmen in mijn hoofd voor niet doen wat je belooft voor het donker, voor de zon. Dat het al weer ophoudt voordat het begon. Dus wil je toch niet blijven? Wat is het maar voor even? Wil je toch niet blijven? Is het maar voor even. Ik ben altijd bang dat de stilte valt, harder dan de woorden dat de leegte schalt. Ik ben altijd bang voor de vrijheid op een dag en voor een schaterende lach. Voor te harden. Zacht, dat het meestal anders gaat Dan ik had bedankt Dus wil je toch niet blijven Wat is het maar voor even Wil je toch niet blijven Wat is het maar voor even Maar voor even. Ik ben altijd bang dat ik mij verlies In jouw mooie plannen dat ik weer niet kies Ik ben altijd bang dat ik zeg maar niet bedoel Dat ik niet vind wat ik voel voor de waarheid Dat ik lieg op mijn hoofd met woorden Drie. Dus wil je toch niet blijven Is het maar voor even Wil je toch niet blijven Is het maar voor even Wil je toch niet blijven Al is het maar Leven. Kijk niet zo. Kijk niet zo verleidelijk, want dan voel ik vlinders in mijn buik en dat doe jij. Oh. Lach me nou niet uit, want het is echt zo Ik kan echt niet verbergen wat je doet met mij Deze nacht heeft voor ons een magische sfeer Deze nacht vraagt alleen om meer en om meer Blijf je hem slapen, durf ik bijna niet te vragen Blijf je hem en het weer met mij op wagen Durf het bijna niet te vragen, blijf je slapen? dan zorg ik heel goed voor jou, voor jou. Durf jij het aan? Durf jij jezelf vannacht aan mij te geven? Breng ik het allermooiste jou tot leven? Good. Jou zo vertrekken, oh Jamie Jamie. Als ik die blauwe, blauwe ogen van jou zie, wil ik de dus sloot naar bestemming. En de hele zooi verrekken. Wil ik met jou direct vertrekken? Wow, Jamie, oh Jamie. Als ik die blauwe, blauwe ogen van jou zie, dan kan de hele zooi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 Entertainment for you, meer dan radio. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ik voel dat ik tril als jij bij me bent. Ik brand van verlangen, dit heb ik nooit gekend. the chain of na naast...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 is genoeg en ik hou je vast en ik zie je last for you, meer dan radio. De winter maakte me moe, ik was aan warmte toe. De regen en de kou dreven al mijn gevoelens steeds verder van jou. De zomer geeft me weer licht, de winter doet zijn deuren dicht.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 La ladera por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, oviendo la cintura y las caderas como ninguna, tiene la piel mole, sonrisa clara, color de luna, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonitamente la que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra las sandalias, llévame en tu loco. Ninguna, la noce is een niña. Dat het pasando, que dat het la música no para, sigue bailando, se va encendiendo, el sudor de su cuerpo het niet kan, dat het niet het niet kan, dat het niet kan, dat het niet kan, dat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 Bijna que bijna dat we como ninguna, baila morena, baila Bijna bijna, lo dat como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la bijna, baila morena, baila que tú lo bailas como Bijna bijna, la sangre, we elkaar niet meer ZFM lascaro. Moviendo Is het een wonder of is het gewoon het lot? Wie zou het zeggen? Wie zou het zeggen? Ik ben nog steeds bang om jou te verliezen. Maar er is hoop, dus daar hou ik me aan vast. Was je kwijt, maar gelukkig mag je blijven. Van de tijd die het leven aan je geeft. Elke meter kan de laatste zijn. Elke stap beetje dichterbij. En misschien wel waar de weg ons brengen zal Is het niet raar dat de tijd zo kostbaar wordt Als iemand je zegt Blijf...